Hier in met het de Amerikaanse president Biden zegt dat de aanslagen bij de luchthaven van Kabul... niets veranderen aan plannen om het leger terug te trekken uit Afghanistan. Hij wil nog steeds dat zijn militairen voor 31 augustus het land hebben verlaten. Bij de aanslagen kwamen zeker 12 Amerikaanse militairen om het leven. Biden zei dat de VS de daders van de aanslagen zal opsporen... en dat die een hoge prijs zullen betalen... Hij heeft het Pentagon gevraagd om aanvallen voor te bereiden op een lokale IS-groep... die zijn inlichtingendiensten aanwijzen als daders. In Amsterdam hebben 600 mensen gedemonstreerd tegen anti-LHBTI-geweld. Aanleiding was de brandstichting in een flat waarbij vorige week vier mensen gewond raakten. Het vuur ontstond doordat de regenboogvlaggen die op de gangen hingen waren aangestoken. Bij een bedrijfsongeluk in het Brabantse best is vanmiddag de Dakar-rijder Ton van Genuchten overleden. De 38-jarige van Genuchten viel in een mestsilo. Een specialistisch team van de brandweer haalde hem eruit, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De Brabander reed meerdere keren mee in het Dakar-team van De Roy. Oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Op de Franse tv zei hij vanavond dat hij de presidentskandidaat wil zijn van de traditioneel rechtse Les Républicains. Hij is niet de enige die namens die partij het wil opnemen tegen de huidige president Macron. Hoe de partij zijn presidentskandidaat kiest, wordt eind volgende maand pas bekendgemaakt. De 70-jarige Barnier was begin deze eeuw korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de man... die namens de Europese Unie de brexit-onderhandelingen voerde met de Britten. Het weer? Vannacht bewolkt en vooral in het oosten soms een bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het bewolkt met af en toe zon, ook kan er een bui vallen. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht...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 Ik de bonbon, we staan de, de rust, ik de cocoon. De ik ben het zakje, de jij de thee. Ik ben de, de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk.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 Het leek me op sterk. Het leek me ook sterk. ZFM maakt u naambaar van de zon schijnt.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 Die laat leeft leef. en laat leven. Laat leven. Ja. In een space, dus laat me spacen. En Charlie, die is heet, zo so, hij uh, is je bompje beestje. Ja. Zat je bij welkom op mijn feestje? Ja, dag is vandaag. me in het echt zien, mama. Weet je wat ik met iedereen heb. Een met mijn space face met space spacecake En jij je echte face. word jij m'n spacebeest En jij bent goed opgevoed, vraag het mama Today we gon' fuck, je. op jouw dag is vandaag Op jouw dag is vandaag hey, Zij me in het echt zien, mama Weet je wat ik met hier heb? That I'm not down. I show it, I know it. I've been a fool.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 ZFM, maak ze naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 per dag, hete zomerhits. It's almost CFN. It's time to run after you There's no connections holding us down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 Zie is bedacht.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 Sao from me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 Stop. in the street. Van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM zal voor hem voor 106.9 FM. in